Later vandaag wordt het een graad of 8. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 GFM in 2015 al 25 jaar live met, met nu de herhaling van goede morgen Zandvoort. en een grote uh, hey, regen. Daarom de groet aan Paulien. Onze vaste luisteraar die uh, dan eerst een kopje koffie getal... en terug naar bed gaat. Nou Paulien, blijf er maar lekker in liggen vandaag. Goedemorgen Zandvoort, zaterdag 21 februari. Al bijna weer een tweede maand om van dit jaar. Ja, het gaat um, heel snel.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 En ik denk dat die drie wel bij elkaar passen. En waar komt zij vandaan? Speelt zij altijd alleen of ook in een groep? Nee, ze heeft ook een combo. Oh, ze heeft ook een combo. Dus ze speelt ook, ze heeft in verschillende combo's gespeeld. Het is gewoon een gelegenheidstrio. Gaan zij samen spelen of gaan apart spelen? Ja, ze gaan ook samen spelen. Ja, ja. Dus echt een gelegenheidstrio. Leuk. Ja, dat ziet er. En dat kost dan, omdat je het net over geld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 was het zo. Toen stonden er 90 mensen. Zo. Ze konden er allemaal in. Hmm. Maar niet iedereen kon zitten. Nee, of... nee, nee, nee, nee. Dus ja. dan nou, wordt het... Op nou, een gegeven moment is het uh, natuurlijk ja. vol. Ja, ja. ja, dan is het gewoon vol. Dan is het echt vol. Ja. Dus het is beter, beter om uh, van tevoren kaartjes even te, te reserveren. reserveren? Ja, dat kan via museumapenstaartzandvoort.nl. Maar uh, kan je ook gewoon uh, vanmiddag even binnenlopen? Of morgen? Ja, volgens mij wel. We zijn tijd. open van uh, één tot 5 uh, Dus als je even naar binnen loopt, dan uh, wordt het, het opgeschreven. Uh, ja. En dan kan je... Dan hoef je niet gelijk te betalen. Je kan alleen reserveren, mm -hmm. wordt je naam opgeschreven, telefoonnummer, en dan uh, ja, nou, wordt het apart gehouden. Wat kan jij ons uh, vertellen over... Mirjam... Uh,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 we heb ik keer gesproken, toen waren je nog smiddag bezig. Ja. Over oproep aan uh, uh, jonge Zandvoortse artiesten. Ja. Wil je dat nog steeds? Omdat, omdat je nou, nu naar de avond gegaan bent? Nou, we hebben nu, is het zo, dat uh, van dat geld wat wij nu vragen... daar is dus een bepaald gedeelte voor ons, omdat we koffie en thee doen. En de rest is voor de artiesten. Dus men verdient een beetje. Het is niet veel, ja. maar men verdient er wel aan. En wat wij wel hebben, is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 Nou, alles, alles is alles. leuk. We hebben in maart hebben we, uh, Fred Roosenaart met Nu Even Wel. Dat is uh, de opposite van het vorige stuk niet, Nu he? Even ja, Niet. Ja, ja. Dit zijn twee dames die het spelen. Het is ook door Maria Goos uh, geschreven. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.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 Het, van Jan Peter Versteeg. Die, Peter Versteeg. Ja, ja, ja, ja. Dus ja, daar ben ik ook heel blij mee dat hij uh, mee ja. wil doen. Ja. En dan hebben we, want ja. waar zitten we dan nu? Ik kan, en dan hebben we nog een keer um, van Fred Roosenhart. Dat is dan Juni Chante. En dat, oh, ja, dat is een. Is een keer, die zijn een ja. keer geweest ja. en die hebben nu een uh, nieuw programma. Ja.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 Hij heeft zijn eigen programma. Ja, ja, ja, ja. Dus wat hij gaat doen, weet ik niet. Nee, ja, ja. Maar het in is in geval, interactief dat met is de mix. mensen ja. die er ja. zitten. In ieder geval is het dus alweer een, een druk programma. En ja. Uh, ja. ik denk dat uh, ja. je in een half jaar nog eens terugkomt om te kijken of weer reclame kon maken voor. Uh, ik kom elke maand. Elke, elke maand. maand. Ah. maand. Oké, okay, nou dan uh, wachten we af wat de volgende maand uh, te doen is. Ja. Uh, volgende week vrijdag, 27 februari. Ja. Half acht mag je naar binnen. Je legt een tientje neer. En je hebt een topavond top met top Papa Luigi. Adam Spoor en Mirjam Ferrano. Ja, Nostje, prima. Bedankt voor je komst. Ik heb een uh, saxofoonmuziekje voor Adam meegenomen. <lacht> Een stukje uh, muziek. Candy Dulfo was dat die uh, ook op de saxofoon doet net als Adam helaas. Adam, ik had geen viool erbij voor uh, Papa Luigi maar oké. Okay.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 En dat thema is dan wonen in Zandvoort. Mm -hmm. Maar zo hebben alle klassen hebben een, thema. een ander thema. Ja, want ik lees hier ook verschillende jutten in Zandvoort. Het vissersleven in Zandvoort. Uh, het reddingwerk, het reddingwerk ook, ook, ook, reddingwerk ook, ook, ook ja. in Zandvoort. Ja, ja. Dat gaan we ja. het, ja. het ja. ook ja. over hebben. Ja, ja, ja, zeker. Dat heb je dat uh, in padjes verdeeld, dat blijkt. Mm -hmm. En uiteindelijk... Uh, als je dus nu naar de lagere school gaat, zou je dat acht jaar zou je daar aan mee moeten doen, kunnen doen? Ja. En wat, wat weet je dan allemaal van Zandvoort?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 En dat wordt afgesloten, eigenlijk vervolgd met een bezoekje uh, naar een cultureel cent een cultureel uh, iets in Zandvoort. Okay. En de groep 1, groep 2 is dan het Zandvoort Museum. Ja. En in die, in die groep heb je het over wonen? Ja. Uh, ja. Ga je dan nou naar de vissershuisjes kijken? Ja. Uh, daar heb je natuurlijk plaatjes van. Ja. Ja. Ja. En wandel je dan ook door het dorp met, uh, met, met de kinderen? Ja, ja. we hebben zo'n uh, speurtocht eigenlijk uitgezet met opdrachten. Mm -hmm. En uh, dan hebben wij als vrijwilligers uh, hebben wij dan uh, euro. Uh, Euros niet, maar guldens, Vijf centjes en oh, ja, centjes. Ja, ja, ja, ja. Ouderwets geld hebben wij ja. nog bij ons. En dan moeten ze opdrachten vervullen. En dan krijgen ze een centje voor in het portemonnee. Oh, ja. en, en wij lopen dan het hofje meestal. Ja. En wat Zandvoortse huisjes erachter. Mogen en uh, daar doen we onderweg nog een oude spelletje. Schipper mag ik overvaren. En, oh, yes. Ja, het is wel heel erg leuk. Hoe lang de, de, de programma? Hoe lang begaan uh, we het, de, het al? Oh, dit programma. Nee, het hele programma. Nee, dit is voor mij de, het is, het, ook het derde jaar. Derde ik ben er jaar. vanaf het begin ben ik er eigenlijk bij geweest. Het Derde jaar, vanaf 2012, november 2012. Okay. Ja. En uh, hoe ontvangen de scholen dat? Zijn die uh, positief daarover? Want het ja. gaat natuurlijk ook over een, uh, de cultuur van Zandvoort ja. en hoe, wat, wat er gebeurt in Zandvoort, tot aan uh, wat er gebeurd is in Zandvoort. Ja, de scholen zijn er zeker enthousiast over en. Uh, uh, ik dacht ook, ja, alle scholen doen mee. Ja. Alle scholen doen ja, mee? Ja, dankjewel. Nou, het is, het het is best een best pittig programma, denk ja, ik wel. Ja, zeker weten. Ja. Ja. En de scholen schenken er ook aandacht aan, dat merk je ook. Als je kinderen vragen stellen, dan weten ze meestal wel uh, waar het over gaat. Dat is wel heel erg leuk, ja. Mm -hmm. Ik zie jou druk lezen in het programma. Ja, nou, Noem er een paar dingen op. Nou, over de debatplaats architectuur. Ja, dat is dat eigenlijk is een niet de grotere groep, groep, of niet? Nee, dat is groep wow. 7. En daar ja. heb je niet zoveel zicht op. Nee. Ja, nee, dat weet ik eigenlijk niet precies wat die daarmee Dat is ook wel heel belangrijk. Ja, ja, is, is, wel, ja. Als ik het zo zie, is het wel uh, van, van een soort van speels. Ja. De, de lagere, naar uh, een, een beetje serieus. serieus op, de, de op, de, ja. Ja. op de groep 8. Kijk, architectuur in Zandvoort, hoef je natuurlijk niet bij uh, groep 3, nee, 3 uh, nee. niet meer aan te komen. Nee, dat moet wat speels. Wij beëindigen het ook met podcast En dat is een stuk overal. Zandvoort. dat zandvoort uh, uh, Rob Bossink gaat het op film zetten. Dat we het altijd kunnen afspelen. Okay. Dus het is ook uh, heel erg leuk. En zijn er dan deskundigen ook die oh. daarover over die onderwerpen praten? Jullie weten er ook heel veel vanaf. Mm. Ook. Ja. Uh, of komen er ook gasten, uh, gasten. Ja, bij de scholen wel, ja. wel, maar bij de groep 1, groep 2 niet. Nee, nee dat is dat allemaal niet. nog heel uh, ja, uh, ja. speel, uh, speels. Ja. Ja. Hoe zit dat praktisch in elkaar? Want je werkt samen met de scholen uh -huh, en het gaat ja. ook met het museum. Ja, ja. Um, wordt er bijvoorbeeld een uur les gegeven op school?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 In ieder geval, uh, Zand voor Historie komt langs. Ja, en ja. de combinatie ligt bij het meer. Ja, ja, ja, Leuk initiatief hoor. Ja, het is een heel initiatief. leuk initiatief. Het is een initiatief ja. van... Uh, uh, ja, het is eigenlijk tot stand gekomen met de financiële steun van de provincie en de gemeente. Ja, ja. Die ja, hebben okay. het zo opge opgezet. Ja. En uh, ja, ik ja, vind... Want een... je mag dat maar dat hebben uh, uh, jullie, uh, jullie hebben dat uh, ja, uh, ja. naar je toe getrokken om, om dat uit te voeren. Uh, uh, er, er moet uitvoering aan komen. Ja, ja. ja erfgoed is natuurlijk heel belangrijk. Het is heel belangrijk eigenlijk... voor. Denk ik voor de ja. kinderen ook van zand voordat ja, ze weten hoeveel het van Zandvoort is. Ja, ja. ja. ja. vind ik heel belangrijk. En dat ze het ook weten. Ja, het wordt uitgevoerd door vrijwilligers. eigenlijk Allemaal vrijwilligers? Ja. Ja. ja. ja. ja samen met, uh, met Mario, uh, Mario uh, hoe heet ze van Van de Linden? Uh, ja. <laughs> en Marja de Rooij. En Ankie Missebeek. Ja. Okay. Ja. Nou, als je roept vrijwilligers, dan, uh, dan krijg je eigenlijk iets uit <laughs> op. Maar hij zou diezelfde namen eruit doen <laughs> Ja, dat is inderdaad zo. Dat is niet probleem. Dat ja, is niet zo'n Nou, wij weten genoeg over de erfgoedleerlijn, denk ik. Ik wist niet dat dat al zo lang bestond. Ja, ja. Er wordt ook ja. niet zoveel rugbaarheid aangegeven. Nou, het is op school. Ja, ja, het is op school, school. Ja, ja. Ja, dat is ja. Het hoort het ja. het het woord bij het, ja. Ja, het, ja, het, het je hebt, onderwijs. Je ja, heb in het verleden was een stukje zand van Ja, ik heb dit uitzet. ja, ja. ja. ja. Hey, hartstikke bedankt voor uh, de uitleg. Geen dank, ja, graag gedaan. Uh, uh, mochten we nog meer willen weten, uh, dan komen we zeker op, uh, op de lijn, om het zo maar te noemen. Prima. Uh, misschien moet ook eens een keer met, met, met, met, met iemand van de groep 8 praten of ja, zo, Wat, wat dat daarmee is, gebeurt. Lijkt me Omdat er die hele range is he? ja, van, van, ja. ja. van kleine kinderen tot uh, ja. groep 8 kinderen. Ja. Lijkt me ook mm -hmm. heel erg leuk. Ja. Dus in ieder geval, hartstikke bedankt voor de uitleg. En uh, veel Lijkt plezier met de komende wel seizoen. Ja. Ja, dankjewel. Okay, dankjewel. Dankj Dit is een liedje voor hem, die in zijn jeugd en in zijn hart socialist was. Dit muziekje is speciaal voor de komende uh, gast, de voorzitter van uh, D66. Wie luistert. Ik ben een bekommerde socialist. Ik wou dat ik er iets meer van wist. Ik wou dat ik er meer kijk op had. Op de regering en weet ik wat...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 De regeringen weet ik wat Op de regeringen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 Nee, dat wou ik dan net geluid zeggen. <laughs> Want als uh, uh, jij bent medeopsteller van een brief die uh, uh, na de verkiezingen uh, openbaar gemaakt is in de Zandse Courant. Ja. Waarbij uh, het gedrag van uh, van de heren en dames uh,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 maar dat is in, uh, in Horen en in Bloemendaal, geloof ik, niet heel veel anders. In Bloemendaal ah. is het gisteren ook weer feest geweest. Ja, daarom. Ze zijn allemaal weg. Ze zijn <laughs> weggelopen. Ja? Oh, ja. dat weet ik niet oh. Vertel zo Maar ja. Maar ik wist natuurlijk van de voorgaande affaires in Bloemendaal. Maar ook in, in, nou, eigenlijk overal rommelt het wel op lokaal niveau. Dus dat is op zich niet zo bijzonder verzand. Maar toen dacht ik, wat kan ik nou doen om daar enige positieve invloed op uit te oefenen? Ja, dan moet je toch zelf.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 wij hebben met z'n allen die partijprogramma's doorgelezen en inderdaad zitten bij sommigen zitten er 180 graden verschillen in. Maar als je ze echt op elkaar legt, valt het allemaal wel mee. Maar ja. um. Waarom kies je dan voor een landelijke partij en niet voor een. een, een oh, een dus is geen, is dat, uh, dat is geen. Nee, het is puur uh, geweest omdat ik hier uh, bij Goedemorgen Stantvoort onder andere. een paar keer Gerard heb horen praten. Ik heb hem op die verkiezingsavond gehoord. En ik vond dat hij het gewoon het meest uh, authentiek. maar ook het minst uh, belast met het verleden overkwam. En ik denk dat Standvoort daar behoefte aan heeft. Het is natuurlijk niet iemand die uh, uh, al. Uh, Twintig jaar in de Zanders de politiek of in de Zanders de Raad zit. Ja, het is nee. gewoon een dan kijk je misschien wel anders is. tegen ja. de dingen aan ook, ja. denk ik wel. Maar hij, wel, uh, hij is wel uh, heel slim. Hij heeft zich, uh, dat blijkt ook, hij heeft zich het wethouderschap heel snel eigen ja. gemaakt. En ik vind dat hij het sowieso ook nu heel erg goed doet. Vind je het dus, niet zonder dat hij uh, wethouder geworden is? Wat had hij dan moeten worden? Raadslid. Uh, in het kader van ja, nou.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 Uitgesproken een, go een, go een, go een goede kandidaat voor die uh, functie. Okay. Het is gewoon een baan, hè? een fulltime baan. Ja, dus hij hè? moet zijn, uh, zijn eigen baan moet hij daarvoor ja, opgeven. Daarom, om, uh, ja. En dan moet je inderdaad wel wat in huis hebben. Want als ja. dat misgaat, dan uh, heb je ineens geen baan meer. Nee, precies. Ja. En uh, heel, heel gauw terug naar je oude baan is ook niet zo makkelijk. Nee. Um, jij haalde net aan dat het hier en daar wat rommelde. En het rommelt nog steeds. Um, voordat jij voorzitter werd, rommelde het ook binnen D66. Ehm. Um,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 Die, uh, die aannames die worden dan uh, uh, zo op uh, Facebook uh, gedeponeerd. Uh, ik weet dat jij niet uh, de Facebooker bent die, uh, die de rest is. Maar uh, wij krijgen af en toe wel eens een hint van lees dat berichtje eens. En ja. dat doe jij dan ook. Ja. En dan, dan schrik je gewoon van uh, allerlei reacties. Maar ook van mensen die in de politiek zitten. Ja, ik vind met name mensen Zou die zich terug moeten houden? Nou, ik vind dat als je raadslid bent of schaduwraadslid of, of, of maar wethouder, dat komt gelukkig niet voor. Nee. Dan heb je een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 zodat ik moet zeggen, de meeste, niet. Uh, in het algemeen, alle mensen die in de raad zitten, zijn van een hele goede wil en een hele goede doen. En daar uh, ben ik van overtuigd. Want anders, ja. Je doet het niet voor je, alleen maar voor je plezier. Nee, het is je je inderdaad. Doet het voor een, de bewoners, uh, toch? Uh, toch?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 Omvatten ze dus een beetje heel Zandvoort. Dus uh, mogelijkheden genoeg om ons te presenteren. Dat gaan we wat actiever aanpakken. Ja, goed. Um, de, de, de kom komt toch weer terug even op, op verkiezingen landelijk. Hè? Want uh, binnenkort staan de, de, de, de statenverkiezingen. Ja. Uh, ja. Wat vind je ervan dat men dat uh, uh, naar het landelijke trekt?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 Maar we zoeken dus heel erg naar uh, uh, nieuwe leden. Niet zozeer om hun financiële bijdrage, maar ook omdat we een zo breed mogelijk uh, kader willen hebben waaruit we zo kunnen putten. Want als we zo maar een twee of drie wethouders moeten leveren, dan moeten we natuurlijk wel ja, we mensen we wel hebben weven, daarvoor. Ja. En Zij die glimlachend. <laughs> oh, okay. Ambitie, ambitie. Ik zou er geen drie willen hebben hoor. <laughs> ambitie, ambitie moet je hebben. Ja. Ja. Um, het is natuurlijk ook zo, als jij uh, leden hebt, dan hoor je wat er in het dorp gebeurt. Ja. En precies wat, jij, uh, wat jouw drijfveer was, je moet niet zeuren, maar dan moet je, moet je er wat, ook, ook wat aan doen. Ja. Mis je dat?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 En daar kom je ook die niet op. <laughs> ik doe voor de redactie van een Goede Morgenstands even voor de kritische luisteraars. <laughs> voor de politieke uh, partij. Uh, niet. Uh, ik heb Gerry Rutte tegenover me zitten. Dat is de eind die, die, die beslist uh, wat er, wat er al dan niet gebeurt. En ik heb dan toch de gekke neiging om juist niet in eerste instantie mensen van D66 uit te laten nodigen. Maar om iedereen de mond te snoeren. Juist eerst de andere partijen. Ook zeker. En buiten dat, als Gerrit dit niet goed vindt, dan gebeurt het gewoon niet. Oké, we hadden het over dinsdag. We gaan naar het nieuws. Ja. Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Later moet met het NOS Journaal. De bezetting van het Maagdenhuis in Amsterdam gaat vandaag verder. Een deel van de studenten die het gebouw gisteravond bezetten... is er blijven slapen. Vandaag zijn er lezingen en discussies en wordt er muziek gemaakt... De studenten eisen dat de Universiteit van Amsterdam democratischer wordt. Burgemeester Van der Laan zegt dat er in het Maagdenhuis... een vreedzame uitzetting komt. Wanneer is niet duidelijk. De stremming van de Botlekbrug over de Oude Maas is om tien uur vanochtend voorbij... verwacht de havenmeester. Al het weg- en scheepvaartverkeer werd stilgelegd... nadat er vannacht een schip tegen de brug aanvoer. Daardoor gaat de brug niet meer dicht. Waardoor het schip tegen de Botlekbrug is gevaren, is nog onbekend. De Rabobank heeft afgelopen jaar ruim 8% minder winst gemaakt. De netto-winst kwam uit op 1,8 miljard euro. De nieuwe topman wie Bedraaier vindt de resultaten niet onbevredigend... maar hij wil in de toekomst nog wel meer verbetering zien. De Rabobank heeft het afgelopen jaar flink bezuinigd. Het aantal personeelsleden is met 15% gedaald. Ook worden er filialen gesloten. Ook bouwbedrijf Heijmans en supermarktconcern Ahold presenteren jaarcijfers. Bouwbedrijf Heijmans heeft een moeilijk jaar achter de rug. Het nettoverlies kwam uit op 47 miljoen euro, terwijl er een jaar eerder nog 2 miljoen winst werd gemaakt. Vooral bij de bouw van wegen gaat het slecht, maar in de huizenbouw ziet Heijmans wel verbeteringen. De omzet van supermarktconcern Ahold is afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven op bijna 33 miljard euro. Het bedrijf heeft in Nederland meer promotieacties gedaan om klanten naar de Albert Heijn te krijgen. Bijvoorbeeld het sparen voor kristalglas. Verder deed webwinkel bol.com het goed. Het weer op de meeste plek is het grijs, maar in de loop van de ochtend schijnt vooral in het oosten de zon af en toe. In het westen valt vanmiddag wat regen. Het is vandaag een graad of 10. Morgen overdag droog en geregeld zon en dan is het zo'n 8 graden.